Reis je vaker dan één keer per maand met de trein? Dan kun je al voordeliger uit zijn met NS Flex Dal Voordeel. Hiermee reis je met 40% korting in de daluren. Probeer nu drie maanden voor maar 2,50 per maand. NS Flex is het abonnement dat met je meebeweegt. Kijk voor de actievoorwaarden op ns.nl slash reisflex. Beter dan dit gaan ze niet klinken. Zometeen de 40 heetste dance ter wereld in de Blow Dance Chart. jaar nieuws. Er lijkt een doorbraak aan te komen over de Israëlische gijzelaars... en een staakt het vuren in Gaza. De onderhandelaars zijn bij elkaar in Parijs en zijn vlakbij een deal. Zeggen bronnen tegen de Jerusalem Post. Hamas zou ijs hebben laten vallen. Vanavond wordt het Israëlische kabinet bijgepraat. Het team van Alexei Navalny is blij dat Rusland zijn lichaam... eindelijk heeft overgedragen aan zijn moeder. En ze zijn dankbaar voor alle steun. Of er nu een nieuwe lijkschouwing komt, is niet duidelijk. De Russen zeggen dat Navalny een natuurlijke dood is gestorven... maar volgens de familie is hij vergiftigd. Oekraïne heeft ook met Canada en Italië veiligheidsovereenkomsten gesloten. Ze zullen Oekraïne helpen zolang het niet in de NAVO zit. Verschillende Europese landen sloten ook zo'n deal. De Canadese en Italiaanse leiders waren er speciaal voor naar Kiev gekomen... waar ook het begin van de oorlog twee jaar geleden werd herdacht. En na de eerste dag... Van de NK Sprint staan schaatsers Kjeld Nuis en Isabel Greveld aan kop in het klassement. Ze reden de 500 en 1000 meter en morgen doen ze dat nog een keer. Het publiek in het IJsstadion Tialf nam ook afscheid van Irene Schouten. Ze kreeg een onderscheiding van de KNSB en ze schaatste voor de show nog een rondje. Het wordt de komende uren op de meeste plaatsen droog en het koelt af naar 3 graden. Morgen zijn er ook bij, maar er is ook af en toe zon. En van noord naar zuid is het dan 7 tot 10 5-8. van Diepen. Lekker lekker, we zijn los met de 40 allerhetste dancers ter wereld. Welkom bij de hagelnieuwe nieuwe Global Dance Chart. Volgende week was dit de top drie. 5, 3. Groens en David Getta pakt het bron. Dimitri Mike en Tiesto stonden op nummer 2. En de grootste dance -hit, Alok en Bibi. Het kan alles anders zijn. Je weet alles en mis niets. Als je luistert naar de Global Dance, op Radio 538... je krijgt 40 dances voor je kiezen. Met eerst de ex-nummer 1 van Calvin Harris en Sam Smith. Nu onderaan de Zijer, 40. I want you to hold me. Don't let me go. was deze. Stand up on my see. In 2019 was Giant van Calvin Harris en Ragambo Bowman zeven weken de nummer 1 dance-in de aarde. En precies vijf jaar later is hier de opvolger. En ook meteen de nieuwe 50 Dance Smash. Hagel nu op 37. Lovers in a Past Life. Patience, feels like for a lifetime Strike me daydreams, feels like I've been sending out the signals, hoping that you'll find me. I don't need to. 20 jaar is Sophie Alice Baxter ineens weer mega populair door de film Saltburn. Deze week op 32. at University of Illinois got my masters in accounting. I honestly like credited it to to learning music and getting good though cuz my job was like so boring. I'm like I'll work my ass to get out of this. Maar die oor opleiding tot boekhouder kan John Summit razendsnel uitrekenen. Dat is een remix van Sweet Disposition, acht plekken stijgt, aangezien die vorige week op 32 stond en nu op 24. Telefreen is Nooit Alleen, Never Be Alone gaat drie plekken omhoog naar nummer 21. Wat je ook doet, blijf erbij, zometeen hier de 20 allerheetste danshits ter wereld. Zometeen non-stop, zonder onderbreking op 538. Zometeen na het nieuws van 8 uur, zonder onderbrekingen, de Global Dance Chart en de heetste danshits op aarde. 538 Nieuws. Buitenkansje voor automobilisten, TinQ gaat morgen stunten met de benzineprijzen, meldt Hart van Nederland. Op 12 plaatsen in het hele land kun je je tank volgooien voor maar 1,33 euro per liter. Dat is wel een maar, de actie duurt 33 minuten bij ieder tankstation. En bij welke hoor je pas een half uur van tevoren. Onderhandelaars zijn vlakbij een nieuwe deal over vrijlating van Israëlische gijzelaars door Hamas en een staak te vuren. Bronnen zeggen tegen Israëlische media dat er om te beginnen 40 gijzelaars zouden vrijkomen en dat er in ruil voor elke vrijlating één dag niet wordt geschoten. En Israël zou ook weer Palestijnse gevangenen laten gaan. In heel Europa zijn demonstraties gehouden om Oekraïne te steunen. Vandaag, twee jaar geleden, begon de Russische inval. In Berlijn, Londen en Parijs waren massa's mensen de straat op gegaan. En ook bij ons waren demonstraties onder andere op de Dam in Amsterdam. Frans Timmermans hield een toespraak. En het Nederlandse schaatspubliek heeft afscheid genomen van Irene Schouten... die er deze week plotseling mee stopte. Ze reed in Tiaf een paar erenrondjes en werd bedolven onder de bloemen... En dat was ook een speciaal lied voor haar. De KNSB gaf haar een onderscheiding. Ik ben er gewoon een beetje stil van, zei Irene. Het wordt de komende uren op de meeste plaatsen droog en het koelt af naar 3 graden. Morgen zijn er ook buien, maar er is ook af en toe zon. Van noord naar zuid wordt het 7 tot 6. Met 5, 3, 8. Ik hoop dat je lekker gaat. Zaterdagavond 8 uur geweest. Je bent getuige van de 20 allerheetste dancehits ter wereld. Welkom bij de Global Dance Chart. Met Adok en de Chainsmokers op 20. Radio 538. Nummer 20.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 Molly might he's on the way, uh-huh. I might take it a shot, I might take a risk, It don't oh, matter baby, I'm straight, uh-huh. Feel like I'm in Prince's house, purple All on the walls, uh-huh. Sitting down on this fancy couch and I can't see straight, I'ma stay uh-huh. Twenty-two, I'm in Paris, baby got strippers tits in my face, uh-huh. Roll up in a banthea me work it. Wessel en de Global Dance Start op Radio 58 met nu de onthulling van de heetste nieuwe dancehit van het moment. Goed nieuws: Sia staat op het punt om een nieuw album te droppen. Met daarop gastartiesten als Ch -ch -ch -ch -ch Chaka Khan, Labyrinth en Paris Hilton. Maar de grootste verrassing is een collab met mede-Australiër Kylie Minogue. Samen hebben ze een monsterhit gecreëerd: de hoogste binnenkomer in de Global Dance Start. Sia en Kylie en Dance Alone. We Stond op nummer 2. En opnieuw op nummer 1 Alok en Bibi. Hoe staat de top 3 heetste dance-its ter wereld er deze week bij binnen een kwartier de ontknoping? Het is de 50 e D en start menu Kaigo en Eva Max op nummer 10. Place that I go every time that you're in town, it's just me and my mind, in my stomach, and it's true. Yeah. Oh, yo, cause I make the beats for the underground so underground and, and i'm just here like i'm just here like this it's all music man they dance to it they dance to it all right all right all right Van Maupie gaan vier plekken omhoog naar nummer 8 in de Global Dance Chart. Vanuit de backstage van Ahoy, Armin van Buren. Hey, Wessel, goedenavond. Hé, hey, vanavond in het de Dance Department de super sympathieke Oliver Heldens. Ja, dat klopt, Oliver Heldens is de gast. Nou ja, eigenlijk zijn alias, Hilo. En het is wel gaaf, ik uh, sta vanavond met hem bij State of Trends in Ahoy in Rotterdam. Uh, met zijn alias ook back-to-back -back te draaien. Maar hij is dus ook gewoon in de Dance Department een uur lang exclusief met een hot mix. Wauw, ik laat je snel gaan naar Armin, je bent druk met voorbereiden meteen naar 9 uur, 5 uur Dance Department met Armin van Buren. Yo, dankjewel, succes. Als een speer gaan we door met de Global Dance Chart. Op weg naar de dancehit waar de hele wereld het hardst op losgaat. Mijn naam is Wessel en hier is nummer 7 alweer. Ellen Henderson, rudimental en alibi. So I'm lighting up the sky, fire to your.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 Together that I make, because I'm traveling pretty much every day, so I meet new people every day I see new places every day, so I think it's what keeps my mind inspired Reizen is de nummer 1 inspiratiebron voor Koen. Samen met David Guetta staat hij niet onder de douche maar wel op nummer 3 met All Night Long Free Vegas, Like Mike, Chesto, Dido en WMW. Thank You, Not So Bad is net zo nummer twee als vorige week. En dan het moment van de waarheid, de ontknoping van de lijst. De apotheose hier te zaterdagavond met het antwoord op de brandende vraag... wat is de heetste dancing op aarde? Volgens de laatste gegevens van de belangrijkste streamingplatforms, djs wereldwijd en radiomonitor.com gaat die eer naar de populairste dj van Brazilië... samen met de populairste zangeres van Albanese afkomst. Tenminste, als je Dua Lipa negeert. Deep in your love... En BB Rexa voor de derde week, de heetste de Densie de Baarden. Nummer 1. De populairste dance ter wereld, Aldok en Bibi Rexa en Deep in Your Love. Een shout-out aan onze geweldige global hitmixers. Leon Hartog, Mark Taro, Niels Verhoef, Kabel Dikkers, Nick de Roy en de Dizzy DJ. Ik ben best wel meteen hier Armin in een Dance Department.